Het weer overwegend bewolkt, nevelig en lokaal mist. Overdag knapt het wat op en komt plaatselijk de zon erbij. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Een hele goede morgen. Welkom in het laatste uur van Dit is de Nacht... voor deze dinsdagochtend 13 maart. Over oh, precies zijn de vijf minuten is het zomaar een moment... dat uh, jij thuis of uh, in de auto onderweg een plaat kan aanvragen op Radio 1. Wat zou je zometeen graag willen horen om deze nacht af te sluiten... of misschien een nieuwe dag te starten als je net bent opgestaan? Bel daarvoor 0800-1121. Dat is 0800-1121. Misschien zometeen... Jouw plaat op Radio 1, maar eerst El Green dit is love is a beautiful thing. It's our still in love with you. Hold me. Hold me. For the good times. For the good times. Tired of being alone. Here I am. Beautiful. It's a beautiful, beautiful. thing. Don't let beautiful. nobody change your mind. It's a so beautiful, beautiful El Al Green. Love is a beautiful thing en dit is de nacht op Radio 1 met straks om half zes uiteraard Focus op de Wereld. En vandaag ligt de focus op de landen China en Thailand. Ik praat er straks met twee hulpverleners die werkzaam zijn en we gaan praten over de werkzaamheden die ze uitvoeren voor de, de stichtingen. Maar ook het nieuws in Thailand en het nieuws in China zal straks om half zes aan bod komen. Ik heb Hans aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Hans, je bent onderweg van Eindhoven naar Turnhout om naar je werk te gaan. Klopt, net net klopt. als velen ben je al vroeg uit de veren om uh, onderweg te gaan. En je gaat ga naar je werk en je maakt daar golfkarton. Ja, klopt, klopt, en, klopt. En waar gebruik je dat voor, golfkarton? Nou, dat is gewoon de dagelijkse uh, verpakkingen die uh, uh, gebruikt worden voor uh, industries, voor uh, winkels. Nou, alles wat met karton te maken hebt. Uh, ja, het, het, is een, het is een dagelijks product. Ja. Dus dat, dat keert uh, heel veel uh, in de wereld terug. En er zijn allemaal mooie machines voor die dat uh, kunnen maken, die jij ja. bedient? Ja, wij, hebben, wij krijgen rollenpapier aangeleverd en daar wordt golfkarton van gemaakt op uh, lengtes van 220 en 240. En daar wordt netjes wordt daar, uh, uh, karton uitgesneden in platen. En dat gaat weer door de, door de machines. Dat wordt bedrukt. En uh, ja, daar, daar komt iets op te staan, een logo, een naam. Nou, dat vind je meestal uh, wel, wel terug in de, ja, in de supermarkt. Ja, Als de mensen een doosje moeten zoeken voor zijn boodschappen, dan zetten er een hoop, hoop van ons tussen. Ja, ja. ja. En uh, jij gaat zo meteen om zes uur beginnen, je bent nu al onderweg naar ja. je werk toe. En ja. je was de allereerste die belde, Hans, naar 0800 112 En je had zoiets ja. van, ik, ik heb al een plaat in gedachten die ik graag zou willen horen. Ja. Uh, dat is België, omdat ik dan toch in België zit en ik al een beetje de halve uh, Belgische nationaliteit heb. <laughs> en toch net een beetje zwevende als het ware, Nederland, België. Ja, ik heb uh, ja, mijn eigen belasting ook uh, in, in België en okay. mijn eigen ziekenfonds. Dus ja, ik heb eigenlijk een keuze voor uh, twee. En ja, uh, het liedje van uh, Het Goede Doel dat gaat er een beetje over. Dat, dat zingt er ook een beetje over. Maar ja, blijft er altijd wel een liedje van. Uh, ja, leuk. En zeker van het, het goede doel. Ja, ja, ja, dus je bent eigenlijk een, een half Nederlander en een half Belg. En ik ben half Nederlander, half Belg. Oh, Klopt. Ja. Hans, we gaan er naar luisteren. Hartstikke fijn. Ik ga lekker meezingen in de auto onderweg naar Turnhout. Ja, ik ben net aan de grens, dus ik uh, ga steekje over de grens over. Nou, ik wens jou een goede, goede werkdag en uh, bedankt voor de plaat aanvragen. Graag gedaan. Goedemorgen.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 Ik wil niet naar China, dat is met de druk. It is de nacht met Herbert Code. I, I, I was so Zullen we zo laten aangevraagd door Hans, het goede doel met België. En dit was Rumor met Am I Forgiven. Zometeen hier op Radio 1, Focus op de Wereld. Dan praat ik met Nella Davidsen in Thailand en Jaap den Butter in China. We praten over het werk wat zij doen voor de, de stichtingen... en ook over het nieuws in de landen Thailand en China. Maar eerst de 98 Degrees en Stevie Wonder True to Your Heart. Until you can go Labi Bissifre in Dit is de Nacht. Met So Strong, een nummer speciaal geschreven tegen de apartheid uit 1987. Toen schreef hij dat. En daarvoor hoorde je ook nog muziek van de 98 Degrees... en Stevie Wonder True to Your Heart. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En ik praat vanmorgen met Nella Davidsen in Thailand en Jaap den Butter in China. En ik begin bij Jaap den Butter. Jaap, goeiedag. Voor jou is het uh, middag nu, half één. Ja, goedemiddag. Goedemorgen. Je ja. hebt net de middaglunch verlaten. Ja. En uh, jij werkt voor Bless China. Kan je kort wat vertellen over de, de organisatie waar je voor werkt? Uh, ja, de naam is een beetje misleidend, want we werken alleen maar in één provincie van China... Dus uh, in Yunnan, de meest zuidwestelijke provincie. Uh -huh. En uh, we zijn voornamelijk uh, betrokken bij wat gezondheidsprojecten en landbouw en uh, wat Engels uh, lesgeven en dat soort dingen. Ja. In het gebied waar wij zitten is het voornamelijk uh, gezondheidsprojecten. Uh, en jullie geven onder andere ook voorlichting aan, aan, aan HIV en, en, en AIDS patiënten en mensen die te maken hebben met lepra. Ja, klopt. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe hebben jullie daar mensen voor? Lokaal die voorlichting geven? Of doen jullie dat zelf? Ja, hier op, in, in dit gebied ben ik de enige buitenlander. Dat is dus allemaal lokale staf. En uh, voornamelijk gebruiken we toneelstukjes en dergelijke... om uh, de mensen in dorpen te bereiken. Dus dat kan zijn uh, voor, over lepra of over aids... En dan ga je ook zelf mee, Jaap. Dan ga je dus een stapje naar de auto en zeg je van... nou, we gaan vandaag naar dat plaatsje toe. Je gaat naar een pleintje en je gaat een uh, stukje opvoeren. Nou, mijn, uh, mijn werk is voornamelijk op de achtergrond. Uh, ik ga soms wel mee, maar het meeste wordt tegenwoordig gedaan... door de lokale staf. Uh, en uh, het is niet zo van... Uh, nou, we gaan eens een dorpje zoeken en daar doen we het project. Het moet allemaal goed voorbereid zijn. Vooral ook overleg met de overheid. Dat ze weten waar we zitten en... Dat ook dorpshoofden bijvoorbeeld weten dat we eraan komen en dat soort dingen. Ja, maar je gaat dus bijvoorbeeld een toneelstukje, de, ja, dat, dat bedenk je dan. Er zit een bepaalde verhaallijn zit daarin. En je hebt waarschijnlijk ja. van tevoren al in gedachten naar, naar wat voor mensen je toe gaat, waar ze mee te maken hebben. Ja, de, de, de meeste dorpen zijn hetzelfde. Dus als je bijvoorbeeld het etenproject hebt, alle dorpen in een bepaald gebied zijn toch een bepaald soort dorpen, soms wat. Verschillende soorten bevolkingsgroepen. Maar de boodschap is in alle dorpen hetzelfde. Dus het is niet dat we het toneelstuk voor ieder dorp moeten aanpassen. Nee, en, en hoe ziet het toneelstuk eruit? Wat, wat, wat, wat houdt het in? Het is voornamelijk gericht op een stukje kennisoverdracht. Dat mensen weten hoe uh, aids verspreid wordt. En uh, ook wat heel belangrijk is, uh, stigma uh, reductie. Om, om te voorkomen dat mensen neerkijken op aids -patiënten. En dat doen we voornamelijk om mensen zover te krijgen dat ze zich laten testen. Ja, dus, dus echt het bewust maken van het, het, het mogelijke gevaar ja. wat er is. Ja. En, en, en wat, ja. Voor, wat, voor manier, wat voor manier doe je dat dan, zo'n toneelstukje opvoeren? Is dat, dan, is dat dan luchtig of is het heel serieus? Uh, de, het is... Uh, ze organiseren een hele avond in het dorp. Ze, ze, ze komen s ochtends aan en bereiden alles voor... En, ...vertellen tegen iedereen dat ze het toneelstuk gaan doen s'avonds... ...en wordt afge uh, afgewisseld met wat uh, dans en dat soort dingen. En het is aan de ene kant een beetje luchtig... ...maar ook vooral het stukje over, uh, over stigma is uh, uh, best wel pakkend in die zin... ...dat je duidelijk ziet hoe het is om als eetpatiënt gestigma gestigmatiseerd te worden. Want, want, want daar, daar, ja. daar, daar heb je, merk je dat, dat, dat de mensen die daar, dat hebben daar veel mee te maken hebben? Ja, dat, dat hebben we, uit vooronderzoek hebben we dat uh, duidelijk gezien. Dat uh, ja, mensen worden uit het dorp verstoten uh, of uh, moeten in een huis apart wonen, als ze in contact komen met anderen, uh, wordt de stoel waarop ze gezeten hebben, wordt, wordt weggegooid en dat soort dingen. Hmm. En, ja. en, en, en na zo'n toneelstukje, uh, ja, het, het klinkt het klinkt zo kleinachtig, maar ik, ik weet niet hoe de hoe, of, of het groots is of dat het ook gewoon klein is. Nou, de dorpen zijn ongeveer uh, 300 tot 500 mensen. Dus de meeste komen dan kijken. En dat is niet het enige wat we doen. Daarna wordt opgevolgd door um, groepsdiscussies met mensen in het dorp. Vooral met de groep die uh, de risicogroep vormt. Mm -hmm. En dan praten we verder over van, nou, wat, wat heb je geleerd van de toneelstukjes. Uh, is dit een probleem in jullie dorp of kan het een probleem worden? En hoe zou je kunnen voorkomen... Dat het een probleem wordt in je dorp. Ja. En dan proberen we dus groepen op te zetten in de dorpen. die daar aandacht aan blijven besteden. als wij weggaan. Ja, precies. Dan ga je echt een soort traject in. Ja. ja. ja. En zijn er dan ook al mensen. die door middel van zo'n toneelstukje. al. Uh, toch, toch blijkbaar te kennen geven aan jullie: van ja, ik, ik heb waarschijnlijk ermee te maken. ik heb te maken met, met uh, een, een HIV-besmetting. Of, of een andere vorm van, van, van lepra. dat dat opeens ook naar voren komt. dat ze daarover durven te praten? Eh. Um... Dat, dat hopen we dat dat gaat gebeuren, dat hebben we nog niet gezien, maar dat, dat is een hele, hele, heel veranderingsproces. Wat we wel gezien hebben al uit een aantal voorgaande jaren dat we dit project gedaan hebben, dat vooral de stigma behoorlijk naar beneden gaat en, op, en natuurlijk ook de kennis gaat omhoog. Maar, uh, en dat vinden wij eigenlijk heel belangrijk, dat die stigma naar beneden gaat. want Dat maakt dat mensen misschien niet tegen ons zeggen dat ze een probleem hebben, maar wel naar een dorpsdokter gaan of naar een, een GGD om zich te laten testen. Dus we hopen dat we in de komende jaren een toename zien van mensen die zich laten testen op HIV-AIDS. Ja, ja. En heb je, heb je daar al uh, in de afgelopen jaren al iets, iets van, van gezien? Van mensen waarvan je zei van nou die, hebben echt, uh, die zijn ermee aan de slag gegaan door middel van zo'n uh, toneelstukje wat jullie hebben uh, nou opgevoerd? Uh, we, we hebben... Uh... Vooral voor ons gericht op de, op de dorpen en uh, wat we dan terughoor, is vooral via de dorpsdokters en uh, je noemt het, uh, hoe noem je dat, Verte vrouwenvertegenwoordigers. In ieder dorp is een vrouwenvertegenwoordiger en dat zijn eigenlijk de twee mensen via wie de informatie gaat. En we zijn aan het werk om de informatie uh, ook naar de GGD te krijgen. Dat, dat zeg maar de informatie over mensen die zich laten testen ook duidelijk naar een hoger niveau van GGD komt... zodat we kunnen onderzoeken of er echt een, in, een, een uh, toename is van mensen die zich laten testen. Ja, ja. En nu hebben we daar nog geen gegevens op, over of dat ook echt gebeurt. Ja. Ik kan me voorstellen dat het, dat het misschien ook wel, wel lastig is... ook met, met politiek en met organisaties dat, dat jullie dit doen. Of valt dat mee? Ja, nou we hebben een, een goede relatie met de GGD... dus we proberen hen ook te helpen vooral op het lage niveau om een systeem... Te implementeren waarmee ze dus je rapportage duidelijker kunnen doen, zodat het duidelijker wordt uh, wie zich laat testen en zo. Maar er zit daar een probleem, want van de politiek krijg je juist te horen van oh, de HIV moet naar beneden, moet er moeten dus minder aantal mensen komen. Maar doordat je dit soort projecten doet, gaat het in, in het begin juist omhoog. En... Omdat meer mensen zich laten testen. Ja, ja. ja precies, dus er komt ook meer naar boven van oh ja, er zijn mensen besmet, ja. En, en, ja. en eerst ja. eerst is dus je dan... wil aan de ene kant wil ik de nummers naar beneden laten gaan, maar aan de andere kant gaan in, in de eerste instantie gaan de nummers omhoog en dan krijg je dus de politiek tegen je van, hé, hey, waarom gaan die nummers omhoog? Die moeten ja. naar beneden. Ja. Ja. En uh, dat moet jij dan uh, mede verantwoorden weer als organisatie zijn van hoe, hoe dat dan weer komt. Je moet het verklaren. Ja, je moet duidelijk maken dat dat een logisch gevolg is van het project wat we doen. Dat het logisch is dat er eerst het aantal omhoog gaat en dat het juist een goed teken is. Want daardoor kunnen we het juist beter voorkomen. Ja. Hoe eerder we weten dat iemand aids heeft, hoe beter je kunt voorkomen dat hij dat het doorgeeft aan anderen. Ja, ja. Ik kom zo bij je terug, uh, Jaap den Butter in China, oh. over uh, onder andere je werk en wat er speelt in het nieuws. Ik ga nu naar Nella Davidsen in uh, Thailand. Het is, bij jou is het uh, iets over half twaalf in de ochtend? Ja, dat klopt. In Thailand. Je werkt sinds uh, 1995 in Thailand. En uh, ja. je werkt uh, bij het Tamar Center. En kan je kort vertellen wat het Tamar Center doet in Thailand? Uh, ja, het Tamar Center werkt in Pattaya En dat is een uh, stad waar ongeveer 20.000 prostituees werken. En uh, wij proberen deze vrouwen te helpen aan een ander werk en om prostitutie te halen. Ja, en, en wat, wat, is, wat is jouw rol uh, in, in, dit, in dit geheel bij het Tamar Center? Uh, ik uh, ben degene die het opgezet heb en die het uh, werk leidt. Ja, want, want je zegt de 20.000 proctiews die daar uh, werken, dat zijn nou echt ontzettend veel. Als ik, als ik die getallen zo hoor. En hoe, hoe, kunnen, hoe, kunnen, ja, hoe, hoe kunnen jullie uh, ja, zorgen voor, voor, voor ander werk? Of, of hoe ziet dat eruit? Wat, wat, wat kunnen jullie hun bieden? Uh, nou, we hebben een opvangcentrum waar we in eerste plaats relatie met hen leggen, mm -hmm. we geven daar gratis dus Engelse les. Uh, we hebben opvang voor uh, vrouwen die ongewenst zwanger zijn. En uh, zijn er vrouwen die willen stoppen met werk... dan uh, kunnen ze bij ons komen in ons werkprogramma. En het uh, uh, eerste wat ze dan doen is uh, kaarten maken of uh, juwelen maken. En dan na verloop van tijd, als we een cursus hebben... dan leren ze een vak bij ons. En Dat kan zijn uh, bakkersopleiding, restaurant, uh, koken... Kappersopleiding. Verschillende beroepen kunnen staan. Ja. En, en uh, dat, dat zal je vast weten van de, van de 20.000 prostituees die daar werken. Zijn het, zijn het veel vrouwen uh, die dat gedwongen moeten doen? Uh, ja, het is niet echt dat ze opgepakt zijn, in een busje gestopt, geblindeerd en in naar patia zijn uh, vervoerd. Uh, het is meer emotionele druk vanuit familie. En vanuit het dorp, het zijn heel veel vrouwen die uh, alleen gelaten zijn door hun man, die een aantal kinderen hebben. Mm -hmm. uh, zo begint 20, 30 jaar. En dan is er weinig toekomst in zo'n dorpje voor de vrouwen. En wat je ziet in de dorpjes in het noorden van Thailand is als er een uh, vrouw met een buitenlandse man trouwt, dan kan die opeens een heel groot huis bouwen voor de familie. En dat is wat die mensen in die dorpjes zien. Die zeggen dan van oh, my, kijk je hier, die is met de buitenlander getrouwd. Dus zij stimuleren dan hun alleenstaande vrouwen om naar Patria te gaan... en om dan met name een buitenlandse man hier aan de haak te zien, zien te slaan. En die kan dan de familie, de hele familie, economisch op een hoger pijl brengen. Ja, ja. Dus dat is een beetje de cirkel en de dynamiek waar deze vrouwen in gevangen zitten. Ja, Maar dat, dat is dan dat is eigenlijk dan de, de hoop van de familie? Dat uh, hun, hun, hun dochter, hun kind, dat die dus een, een, een buitenlander aan de haak slaat? Zodat ze... Uh... Een uh, iets beter leven kunnen hebben? Ja, dat is uh, van bijna alle vrouwen in deze stad. Is om uiteindelijk een langdurige relatie met een buitenlander uh, te krijgen. Hm. En sommigen die zijn... hebben geluk, daar gebeurt dat bij. Maar ja, het merendeel. Uh, ja, die werken jaren in de prostitutie. met uh, de hoop dat dat zal gebeuren. Maar daar komt die droom niet uit. Nee, nee. En ook, ook mede, dus voor die mensen. Uh, is, is het daar centrum opgericht. Dat, dat als zij dat willen. dan kunnen ze dus. Uh, ja naast hun werk tijdelijk uh, alternatieven uh, z zijn er dan, zoals cursussen en, en, en wat, wat toerusting? Ja, om bij ons in het programma te komen, moeten ze dan een keuze maken om de, uit de prostitutie te komen. Okay. Ze komen dan uh, meestal intern bij ons wonen, in ieder geval voor drie maanden. En uh, meestal daarna blijven ze voor bij ons hangen. En uh, dus dat kunnen ze niet naast het werk als prostituee blijven doen. Nee. En als celeste daar kunnen ze gewoon komen terwijl ze nog in de bus werken. Maar om echt bij ons betaalde baan te krijgen, moet ze een keuze maken. Ja. Hoeveel mensen heb je, heb je inmiddels uh, kunnen helpen of hebben een keuze gemaakt om ermee te stoppen? Oei, dat is een moeilijke vraag. Uh, ik denk dat per jaar zo'n twintig mensen eruit komen. Ja. Dus we zijn zo'n twaalf uh, jaar bezig, dus uh, zo meer dan 200 denk ik. Ja. Word je, word je er soms niet uh, uh, een beetje weemoedig van dat je denkt: uh, het is een beetje uh, dweilen met de kraan open? Of zeg je van: nou ja, weet je toch, die twintig die mensen, dan daar doe ik het echt voor, daar maak ik me hard voor. En dan, dan vind ik het, vind ik het fijn dat, dat die mensen toch een keus maken. Want het zijn zoveel mensen. Ja, kijk, het hele probleem: dat kun je natuurlijk niet zo even veranderen met een kleine organisatie als wij zijn. Nee. Maar je ziet wel inderdaad voor de individuele mens dat je daar echt een verschil maakt. En we, bezoek, we bezoeken dan vaak de familie ook op het platteland en doen uh, wat werk uh, aan community development in de dorpjes. En dan zie je wel dat je vaak een hele cirkel in zo'n familie, dat je dat toch doorbreekt en dat er een hele nieuw begin komt en een hele nieuwe start. Dus ja, als je naar de individuele levens van de mensen kijkt... dan is het weer uh, heel erg bemoedigend om te zien wat, uh, wat er dan gebeurt. Ja. Maar ik denk ook wel dat er dus een druk is vanuit de familie... die uh, de, de, de kinderen daar naartoe heeft gestuurd. Want die zijn daar naartoe gestuurd met een bepaald doel. Ja, en dat is dan ook de reden waarom de ouders uh, gaan bezoeken... Want anders dan krijgen ze nog dagelijks telefoontje van uh, waar is het geld, waar is het geld. Ja, ja. En vaak als wij dan, we gaan dan met ons team daar naartoe, die zijn er speciaal op voorbereid. En dat zijn dan een aantal vrouwen die zelf uit de prostitutie zijn gekomen en dan geven we in zo'n dorpje ook voorlichting wat er eigenlijk echt in Patria gebeurt. Ja, ja. Want heel veel van de mensen in zo'n dorpje die denken van oh je gaat daar in een restaurant werken, je serveert wat drankjes en dan ontmoet je daar iemand. En ja, ze weten het wel een beetje maar... Ze zijn er nooit echt mee geconfronteerd wat voor leven deze vrouwen moeten leiden. Nee. Dus in die zin geven je dan voorlichting in zo'n dorp ook van, uh, van wat er in Katia gebeurt. En dat is wel effectief, want dan zie je wel dat de mensen schrikken. Ja, ja. ja precies. Dus je moet ook heel veel aan, uh, aan de beeldvorming nog, uh, nog, uh, nog werken. Ja. Dat, ja. Dat, dat, dat blijft. Ja. Ja. Ik, ik kom er zo bij je terug naar de Davidsen in, uh, in Thailand. Dat wil ik ook graag weten... Um... Ja, Over de verschillen in Thailand waar je mee te maken hebt en ook wat er speelt in het nieuws. Ik ga eerst naar uh, Jaap Den Butter in China. Jaap, het is bij jou nu uh, net iets in de middag. En uh, je werkt zo'n tien jaar in, uh, in China. Je werkt uh, voor uh, Bless China. En dat is een organisatie die zich ze inzet voor onder andere kinderen en Lepra patiënten. Je geeft voorlichting ook voor HIV- en AIDS-patiënten. En uh, je werkt nu zo'n tien jaar in China. En ik vraag me af wat, wat valt je op? aan dat land? Of waar verbaas jij je nog steeds over? Wat, wat wij eigenlijk niet weten van China? Uh, wat jullie niet weten van China? <laughs> Tegenwoordig is dat niet zoveel meer, geloof ik. Uh, China is bijna dagelijks in het nieuws, naar mijn idee. Maar... <laughs> uh, ja, wat mij verbaast is van de enorme groei economisch... en als je ziet wat er hier gebouwd wordt in een voor China een redelijk kleine stad, zo'n zo 150-200.000 inwoners. Het is gewoon, er wordt gewoon een hele nieuwe stad naast gebouwd, zeg maar. En uh, ja, dat blijft je verbazen hoe snel er hier uh, nieuwe gebouwen de grond uitgestampt worden. Um, ja, verder wat mij hier blijft verbazen is toch altijd een aantal kleine cultuurdingen van... hele simpele dingen van bijvoorbeeld het niet netjes wachten in de rij of... Uh, nog steeds mensen die, als ze mij voorbij rijden, hallo zeggen omdat ze een buitenlander zien. Okay. Dat, zijn, dat zijn dingen waar je gewoon nog steeds niet uh, aan Ja, Dus dat, dat, ze maken daar toch wel een beetje onderscheid in? Jij bent toch echt anders dan in hun ogen? Oh ja, is, uh, heel, heel regelmatig wordt er achter me aangeroepen van hé hey, buitenlander of hallo. Uh, ja. V vind je dat niet vervelend om dat dan steeds mee te maken, Ook dat je denkt, hallo ik, ik werk hier al meer dan tien jaar? Ik, uh... Ja, nou, dat is, dat is dus soms de plaats waar wij wonen, nu in dezelfde plaats voor zes jaar al. En sommige mensen kijken naar mij als de buitenlander, terwijl zij net nieuw zijn komen ja. wonen hier. Ja, ja. ja. ja. En, en, en zijn er verder nog andere, andere verschillen waar, waar je mee te maken hebt? Ja, op zich, op zich, na tien jaar ben je wel aardig gewend gewoon aan het omgaan. Mijn werk is voornamelijk met lokale mensen ook. dus ja, Je raakt heel erg gewend aan hoe mensen denken en uh, het samenwerken met de overheid, uh, het werken in de dorp en dat soort dingen. Ja, uh, Daar raak je toch wel aan gewend op een gegeven moment. Het ja. zijn meer die kleine dingetjes die zo echt heel anders zijn, zoals het verkeer of uh, wat ik net vertelde. Ja. De, wat, wat altijd op blijft vallen. Ja. Ja, dan, heb ik, dan heb ik nog een andere vraag aan je. We hebben het eerder deze nacht in een uitzending gehad over privacy op internet. En nog even om dan op dat internet uh, te, te richten. Uh, China heeft natuurlijk allemaal eigen social media uh, varianten. Alternatieven zeg maar voor ja. een Facebook, voor een YouTube, voor een Twitter. Uh, ja. Maak jij er ook wel eens gebruik van en merk jij ja, een, een verschil? Uh, merk jij dat je beperkt wordt op het internet in China? Uh, ik heb er zelf geen last van. Kijk, ik kan bijvoorbeeld niet op Facebook... Mm -hmm. maar ik heb ook niet echt het... soms denk je van het zal voor het contact met Nederland wel handig zijn om wat te doen maar gebruik je de Chinese versie, dat is allemaal in het Chinees, dus dan is het wat karakterschrijven zo is toch niet het eenvoudigste dus dat... daar ben ik niet echt aan begonnen je hebt bijvoorbeeld ook een soort van Chinese marktplaats en daar kun je dan wel weer ook een programma bij krijgen, waardoor je het gelijk kunt vertalen en kunt zien wat het koop aangeboden wordt. En dat gebruiken we een enkele keer wel eens. Ja, maar voor, voor, ja. Jou, voor jouw werk en voor het informatiezoeken staat het je niet echt in de weg dat er bepaalde uh, dingen geblokkeerd worden. je nee. kan wel aan je informatie komen die je zou willen hebben. Ja, de meeste informatie kan ik wel aankomen, ja. ja. ja. Het, het is meer ja. gewoon uh, de, de, de, de brug slaan naar, naar ja, buiten de landsgrenzen eigenlijk. Daar worden dingen afgeschermd. Ja, ja. Maar, maar kijk, de meeste, de meeste Nederlandse sites kun je opkomen. Een enkele keer als je een keer een zoekopdracht zou doen waar die geblokkeerd is, dan zou je bepaalde sites. Of bijvoorbeeld, er staat een filmpje op uh, uh, de NOS bijvoorbeeld die je wil kijken. En dat is net in uh, YouTube gedaan. En dan, kun je mm -hmm. niet, dan wordt het geblokkeerd. Ja, ja. Dus, dus je, je hebt maar ik heb er zelf niet zoveel last van. Nee. Ja. Wat, wat, wat veel te verder in het nieuws uh, in China, uh, Jaap? Uh, ja, dat, dat is op zich altijd een beetje een lastige vraag. hier. Ik heb altijd het idee dat er nooit zoveel speelt in het nieuws. Tenminste, uh, ik, ik denk dat het er komt omdat de mensen waar ik mee omga niet zo geïnteresseerd zijn in het nieuws. Uh, dus uh, voordat ik uh, het interview met focus op de wereld heb, dan uh, kijk ik altijd even op de Chinese websites, op de nieuwsites en zo wat er in het nieuws is. Maar. Ik hoor nooit veel. Ik hoor de mensen om mij heen nooit over het nieuws praten, zeg maar. Nee, nee. Dus ik vroeg ze deze week van, uh, hey, wat denken jullie over uh, de grote uh, vergadering in die nu aan de gang is in Beijing. De overheid is daar met zo'n 3000 mensen bij elkaar. Mm -hmm. En uh, ja, dan hoor je eigenlijk heel weinig terug. Op, op zich gaat dat verder niet zo heel veel uh, aan. Het staat een beetje ver van de bed, denk ik. Ja. En, en zijn, er, zijn er plaatselijk nog bepaalde uh, uh, zaken aan de gang... Die, die wel echt, waarvan je zegt nou, dat er duidelijk zijn, veranderingen gaande? Ja, so, soms hoor je wel eens van het plaatselijke nieuws... Dat, dat ze het daarover hebben. Want een paar weken geleden was er een politieagent... neergeschoten door een drugsdealer en dat soort dingen. Daar wordt dan wel over gesproken en, en dat soort dingen... Uh, maar verder, verder gaat het hier ook, ja... Je, je merkt nou mijn idee ook dat mensen gewoon toch meegaan in wat er gebeurt... en dat ze er niet zoveel invloed op uitoefenen of willen oefenen of niet kunnen oefenen of wat dan ook. Ja. Ja. Ik kom uh, zo weer even bij je terug, Jaap den Butter in, ja. uh, in China. Ik ga naar Nelle Davidsen in uh, Thailand. Je werkt al uh, lange tijd in Thailand. Ook aan jou de vraag, wat, wat, wat valt je op of wat, waar verbaas jij je nog steeds over? Wat wij bijvoorbeeld in Nederland niet weten van het land Thailand. Ja, ik woon natuurlijk ook al een lange tijd, dus in die zin ben ik al ook heel erg gewend aan, uh, aan de cultuur hier. Maar als je dan weer heen en weer naar Nederland gaat, dan, nee, ja, dan zie je wel dat het is wel een totaal andere cultuur is en een totaal andere manier van omgaan met elkaar. Uh, thuisje mensen zijn heel erg indirect, dus je laat weinig van je gevoelens zien. Mm -hmm. uh, je ziet bijna nooit een boze tijd. En uh, er zijn heel veel lachende mensen, maar die lach kan heel veel betekenen dus. Dus je moet als buitenlander, iedereen zegt hier van, oh wat zijn het vriendelijke mensen en het land van de glimlach. En de mensen zijn ook wel vriendelijk, maar dat betekent niet dat er geen boosheid en uh, andere dingen onder gaan spelen. En je moet wat langer denk ik in zo'n land zijn om dat meer te gaan herkennen en om dat meer te gaan zien. Ja, ja dus als het En ja, wat, aan de andere kant val je dan op, terwijl mensen zo vriendelijk zijn, hoe agressief ze vaak in het verkeer zijn en hoe onbeleefd in onze ogen. Dat iedereen voordringt en de uh, recht van de sterkste geldt. Ja, ja, ja. Dat is dan weer heel tegenstrijdig met de beleefdheid die uh, ze uitstralen. Ja. Want, want maak je wel eens uh, helse ritten mee dat je denkt nou dit, dit gaat nog maar net goed? Uh, ja ik had een paar weken geleden net een klein ongelukje. Dat was eigenlijk voor de eerste keer en dat was iemand die zei me helemaal scherp af op de snelweg... En die raakte me nog net met de achterkant van zijn auto. Zo. Maar dat kan zomaar gebeuren. Mensen kijken niet uh, in hun dode hoek of kijken zelfs niet eens in de spiegel. Dus je moet altijd goed voor je kijken wat er gebeurt en daarop reageren. Ja. En er niet vanuit gaan dat mensen zich aan de regels houden. Nee, en ik, als, als je het dan over de regels hebt, dan uh, is het dus onlangs iemand uh, die heeft die auto iets geraakt. Dan neem ik niet aan dat jullie langs de snelweg gaan staan op een vluchtstrook en even wat papiertjes gaan invullen. Dan is het gewoon doorrijden. Nou, Nee. Dus dat oh. was wel bijzonder, want voor hetzelfde ja. geld was het hij doorgereden. Maar toen is het met de verzekeringen geregeld. Aha, oké. Okay. Ja. En zijn er verder nog, nog zaken in het nieuws die, die bij jou spelen in Thailand? Nou, op het ogenblik is het in Thailand vrij rustig. We hebben natuurlijk de overstromingen gehad uh, het afgelopen najaar. Maar dat is allemaal weer een beetje hersteld. En de mensen zijn zich nu aan het voorbereiden op de volgende regenseizoen. De waterreservaten schijnen nog erg vol te staan, te vol eigenlijk voor het komende regenseizoen. Dus dat is wel iets wat mensen bezighoudt, van hoe kunnen we het voorkomen? En politiek gezien is het op dit moment ook vrij rustig. Er zijn natuurlijk regelmatig erupties in Thailand... Ja. maar op dit moment is het vrij rustig allemaal. Ja. Dus er is niet echt heel veel groot wereldnieuws op dit nee. moment. Nee. En nog heel even naar, naar dat, dat regenseizoen. Wanneer gaat dat beginnen? Uh, ja, vanaf begin mei zo'n beetje... Ja. Dus uh, nu de maand april straks is het hete seizoen, dan regent het meestal nog niet. En dan eind april daar komen de eerste bouwen. Ja. En, en dat gaat dan door zo tot november. Ja. En je zegt net van er zijn heel veel uh, uh, regentonnen en opvangbassins die nog steeds vol zitten. Ja, ze hebben dan een soort van die stuwmeer. Al dat water komt dan onder andere uit China. Nou, zo stroomt dat helemaal naar beneden door Bangkok heen. En dat is het grote probleem. Want die, die rivieren kronkelen helemaal dwars door Bangkok. En uh, die stuwmeer in het noorden, dat proberen ze het dus mee te reguleren. Maar die zijn nu in verhouding veel te vol voor het komende regenseizoen. Dus dat is wel een echte zorg die er is. En, en, en, de mensen zijn al bezig om zich voor te bereiden op de volgende overstromingen dit komende jaar. Ja, precies. Ja. En, en, en wat, wat, wat zouden de mensen daar dan kunnen doen? Want die wonen niet in de meest luxueuze huizen, denk ik allemaal. Is dat dan gewoon. Uh... Vanmorgen een plaatje in de krant en er waren ze een school, het hele gebouw tielden ze op en er waren ze palen onderaan aan het zetten. Ja. Om, de, om de school voor te bereiden dat die niet onder water zouden komen staan. Ja. Dus ze zegt improviseren om, uh, om eraan te ontkomen. Ja, ja, ja. Ja. ja, het probleem is wel dat er hele industriegebieden daar bovenbank op liggen en die waren dus het laatste jaar stonden die ook helemaal onder water. Mm -hmm. Ja. Waardoor de productie stil kwam te leggen. En dat had natuurlijk heel veel economische gevolgen. Ja. Dus dat is nog spannend hoe dat uh, gaat verlopen straks ja. met het regenseizoen. Ja, Wat staat er verder voor jou uh, vandaag op de agenda? Waar ben je mee, mee bezig of waar ga je nog mee aan de slag? Nou, ik had net een uh, gesprek met iemand uit Nederland. Een uh, vrouw uh, van KNK. Uh, dat is een uh, organisatie die koopt producten op uit... Uh... ...derde wereldlanden en die verkopen ze in Nederland onder andere aan de wereldwinkel en zo. Dus we waren net met gesprek over uh, wat voor producten wij hun kunnen leveren... Okay. ...en uh, wat in Nederland verkocht kan worden. Ja. Dus dat en, was wel mooi voor ons. En, en wat zou dat kunnen zijn? Wat zou jij kunnen aanbieden aan die persoon? Uh, nou, wij maken kaarten en uh, juwelen, kettingen, armbanden, dus we zijn aan het kijken van wat is een beetje de trend en wat is haalbaar voor ons om te maken, dus daar waren we nog een hele discussie over van waar we de spullen kunnen inkopen enzovoort, enzovoort, om continuïteit op te leveren, ja. dat is vaak een probleem. Ja. Nou, we gaan het zien. Misschien zien we binnenkort de armbanden uit Thailand en die komen misschien wel bij jou. Ja, vandaag. leuk. Ja. Ik, hoop het. ik wil je bedanken voor je tijd, Nella Davidsen in Thailand. Uh, meer informatie over waarvoor jij werkt is te vinden via de website eo.nl. slash dit is de nacht. Ik wens jou een uh, goede dag nog. Ja, dankjewel. En tot slot naar uh, Jaap den Butter in China. Uh, ook aan jou de vraag: wat staat er bij jou vandaag uh, op de agenda? Uh, ik heb op zaterdagmiddag heb ik een uh, vergadering met. Uh, GGD voor het hele gebied hier. Uh, en dat moet ik samen met uh, een van mijn lokale werkers voorbereiden om daar een rapport te geven. En dat moet in Chinees, dus ik moet eventjes goed weten wat ik precies wel en niet moet zeggen en hoe ik het moet zeggen. Dus dat staat voor vanmiddag op de agenda. Ja, ja. Sp spannend lijkt me ook wel, ook wel lastig, inderdaad. Wat je wel en niet Ja, ja voor, dat ik het voor het op zo'n grote vergadering. Nu, het is wel zeg maar een GGD die werkt in een gebied van zo'n miljoen mensen. Dus het is ja, wat, wat hoger op. Uh, in de GGD. Ja, ja. Ja, ja. Nou, heel veel succes uh, daarmee en sterkte. Ja, bedankt. En ik wil je ook bedanken voor je tijd en voor je bijdrage. En ook uh, de link naar de website waar jij voor werkt... is ook te vinden via eeuw.nl slash dit is de nacht. Ja. Ik wens jou nog een uh, goede dag vandaag en graag tot de volgende keer. Jaap den Butter ja, in uh, China.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 you Let's sound Zanger Marlon Rudet was eerst een van de leden van de rapgroep en R&B groep Motherfix. En heeft nu een solo single uitgebracht. Afgelopen jaar kwam ook zijn album uit. Ik was vorige week een week lang op ski-vakantie in Oostenrijk. En je kon de radio niet aanzetten of deze plaat kwam voorbij. En ja, niet voor niets, want hij staat er ook op nummer 1 in de, de charts. Heeft daar ook onlangs gestaan. Marlon Rudet dus met New Age. En tot zover Dit is de Nacht. Links dus, zoals gezegd, naar de, de gasten die ik zojuist heb gesproken... in Focus op de Wereld. Jaap en Butter in China en Nella Davidsen in Thailand zijn te vinden... via eo.nl slash dit is de nacht. Het laatste nieuws komt eraan met Rashid Vins, gevolgd door het Radio 1 Channel. En voor nu nog een hele prettige dag.